Ook op de voormalige Nederlandse Antillen werd het houden en verkopen van slaven toen verboden. Vicepremier Asscher betuigde gisteren namens de regering zijn diepe spijt over het Nederlandse slavernijverleden. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden beschuldigt president Obama ervan een klopjacht op hem te hebben geopend. Dat kost me mijn familie, mijn bewegingsvrijheid en mijn recht op een vreedzaam bestaan, schrijft Snowden in een brief aan de regering van Ecuador. Persbureau Reuters heeft die brief ingezien. Het is voor het eerst dat Snowden van zich laat horen sinds hij aankwam op een luchthaven in Moskou. De brief zegt hij verder dat hij zijn strijd voor rechtvaardigheid niet zal opgeven. Snowden heeft daarnaast via klokkenluidersite Wikileaks een verklaring afgegeven. Daarin houdt hij Obama verantwoordelijk voor het uitoefenen van druk op buitenlandse regeringen. Die zijn gevraagd om hem geen asiel te verlenen, schrijft Snowden.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 Een hele goede nacht. Mooi dat u luistert naar Dit is de Nacht. Mijn naam is Miranda van Holland en een afgelopen uur... heb ik mij uh, mogen omhullen met uw geheimenissen. Geheimen, daar hebben we over gesproken. En uh, eigenlijk zou ik dit uur op de fiets springen en, en, en doorgaan. Maar ik krijg zojuist nog een geheim binnen... wat ik nog eigenlijk graag wil even bespreken. Een hele goede nacht. Uh, wil Dufrenet, spreek ik dat goed uit? ja. Oké, okay, wat een prachtige naam. Daar, daar begint u al mee. Ja, zeker. Ik mijn radio afzetten. Ik kan da Ja, radio bij mijn bed. Dat is, dat is altijd heel fijn, radio luisteren in bed. Dat zijn een van de geneugten uh, des levens. Nou, um, ik heb mijn klokradio naast me staan. Hè. Heel fijn. En, en klokradio. Ja. En daar zit een snoertje aan, dan kan ik zo luisteren. Maar Dan maakte ik mijn vrouw niet wakker. Maar dat is niet meer nodig, want ze is er niet meer. Oh, dat is spijtig om te horen. Maar ik, ik spreek u nu vanwege geheimen, daar hadden we het over. Heeft ja. u, wat heeft u met geheimen? Wat heb ik met geheim? Ik leerde mijn vrouw, mijn huid, nou nee, ze is dan overleden, zeg ik net. In januari 1942 in Utrecht op Dansen bij Zegers leerde ik haar kennen. Oh, nu al prachtig. Ja. Nu al prachtig uh, verhaal. Maar ik word naar Duitsland gestuurd in 1942 en ik kom in Berlijn terecht... In Berlijn hebben we, hebben we veel bombardementen meegemaakt. Maar in die fabriek waar ik werkte, was een grote smerige, vieze fabriek van, uh, van de oorlogsindustrie, huh? uh, werkte ook Russische meisjes, Russische vrouwen. Oh, yeah. Een van die vrouwen had een, een dochter bij Die dochter die werd stapel en stapel gek op me. Als de bombardementen waren en we zaten in een schouwkelder of. Dan, dan kwam ze tegen me aan zitten en ah. ze wilde me maar kussen. En, en, oh, oh, en, wilde, oh. en de moeder zegt tegen mij: Neemt te maar, ik werd ziek en ik word afgekeurd in Duitsland, want ik had TBC. En ik mocht daar niet in de kamp blijven, in het lazaret waar ik voor dingen vergeeld geraakt was. En ik word naar uh, Nederland toegestuurd. Maar ja, hm, hoe kom ik weg? Zonder dat ze zien dat ik, uh, dat ik uh, uh, met mijn koffer naar het uh, station ga. Ja? Ik heb mijn broer, die ook wel in Berlijn was, met zijn vriend gevraagd... ...komen jullie even langs? Slepen jullie die koffer van mij eens even naar buiten toe? En uh, naar het station, naar de, de S-baan. En dan uh, kom ik erachter aan. En zo ben ik dat, uh, alsof ik ging wandelen, ben ik dat kamp uitgelopen. Ja? En ik ben thuisgekomen. Uh, ik ben uh, in, bij, die, bij mijn broers teruggekomen... Uh, en ja, ik kom in Nederland dan en daar ontmoet ik mijn vrouw weer. Ja. Ja, maar ik heb nooit, nooit tegen mijn vrouw verteld dat er nog een, een andere vrouw. Dat meisje heeft niets betekend voor me, want nee. ik, heb, ik heb haar nooit gekust, maar, maar ze liep, ze, nou ja, ze was, ze was bij, niet bij me vandaan, vandaan te branden. Ja. En uh, ik, kom, ik kom thuis, want, maar die moeder had gezegd: neem haar maar mee. Die je hebt nog meer broers, misschien komt ze daar wel onderdak. Onder maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben stiekem weggeslopen. Ja. En, maar ik heb tegen mijn vrouw en tegen niemand daar, ook thuis, gezegd wat, wat welke affaire ik daar in Berlijn ondervonden had. Ja, ja. Maar ja, nu is mijn vrouw uh, voor in mei, begin mei, overleden... Ja. Ik heb daar uh, ruim een half jaar. Ze was volledig incontinent geworden. Mm. Ze was 91 en ik word uh, hopelijk 92, tenminste als ik het nog red. Want ik heb ook problemen, lichamelijke problemen. Uh, maar uh, nu, nu komt alles, alles van die tijd, van die van, ga je van vroeger ga je, je allemaal herinneren. En, maar ik heb nooit tegen mevrouw verteld... er is nog een vrouw geweest of een meisje geweest... dat stapelgek op me was ja. en wat ik niet meegebracht heb. Want dan nou, hmm. was ze gelijk weggelopen... als ze gezien dat ik met een andere meisje aan kon stappen. Ja, ja. Dus ja, ja nu is ze overleden. Nou, hoe kan ik het, nou kan ik het wel vertellen. Maar, maar u maar heeft dat geheim heel lang bij u wat? gedragen. Wat? Dat geheim heeft u heel lang bij u gedragen. Waarom heeft u ik dat dan nooit heel verteld? Lang, heel lang, ja... Maar, ik heb het mijn vrouw nooit, nooit verteld. Maar waarom niet? Zou ze, uh, zou ze daar paniek van hebben gekregen? Dat, ja, dat, als, ik het, als ik het in het begin vertelde, dan had ze het onmiddellijk uitgemaakt. Ah, oh, dus toen, toen was het ja, tactisch. Maar toen u eenmaal met haar getrouwd was, had u dat toch wel veilig kunnen vertellen? Ja, ja, ja. Ik weet hoe ze is. <laughs> en, uh, ik, ik heb zelfs voor enkele jaren geleden op hoge leeftijd nog een keer moeten zeggen, nou als je nou denkt dat ik een verhouding met die met die, dat gaat dat over, dat is weer eens anders over. Maar dat ik met die vrouw een verhouding heb. En als je dat blijft zeggen, dan pak ik mijn koffer en dan stap ik oh. na 60 jaar. trouwen stap ik op. Nou, ben, ben blij dat u dat niet gedaan heeft. U bent het bewijs dat een geheim heel lang mee kunnen gaan. En, en, nou, ja. is, is het prettig om het nu te delen, dat geheim? Nou, ik kan niet meer delen met haar. Nee, maar met andere mensen? Ja, ik heb het tegen mijn, mijn kinderen gezegd. Ja. Maar, maar verder is het niet meer. Maar, maar, maar, maar dat, dat, dat, dat het probleem was. Dat weet ik zeker. Als ik het verteld had, dat ik een. En als ik hem meegebracht had. Dan had mevrouw, als ik uh, toen nog tijd was. had ze er eigenlijk gelijk rechtsomkeren gemaakt. En ze zegt, nou, de zegen heb je van me, ik ben weg. Ja, snap ik. Dan ja. heeft u volgens mij de juiste keuze gemaakt. En ik heb, ik heb het ook nooit verteld om te, al, om te voorkomen dat uh, ze was erg erg warmd uh, voor mij. Uh, ja, oh, oh, ik heb... Ach, nee, ja, ja. er komen allerlei gekke dingen bij. <lacht> Weet je, laten we de herinnering aan, u, aan uw vrouw ook niet uh, te veel bezoelen. Ik, ik snap het, ze was gewoon met een hele leuke man getrouwd ook... en die wilde ze voor zichzelf bewaren. Ik, uh, we zijn uh, in december vorig jaar bij een ziekenhuis geweest. Mm -hmm. In Deven Rode Kruis ziekenhuis. <coughs> en daar was een creator ouderen. ouderen nou, nee, dame speciaal. Do ja. Dokter, dokteres. Twee dokteressen waren voor ouderen. En uh, uh, daar ben ik geweest. En dat mevrouw de eten terug gaf. En uh, ja, dat, dat werd toch een beetje vervelend. En toen hebben we daar naartoe gegaan. Mm -hmm. En toen zijn, <coughs> hebben ze er uitvoerig onderzocht. Het Conclusie was, uh, we, kunnen veel, we kunnen wel wat doen, we kunnen u gaan onderzoeken, mm -hmm. maar dat worden belastende onderzoeken voor u, voor slokdarm, mm -hmm. uh, mager en darmen. Mm -hmm. En dan wordt u zieker als dat u nu bent. Ja. Weet u wat u moet doen? Met z'n tweeën gaan we naar huis toe. Ja. Want als we weten wat er allemaal keert, dan opereren we u toch niet. Nee. U bent 91 jaar, dus dat doen we niet meer. Wat een heftige situatie heeft u, heeft u gehad? Ja, een heftige maar tijd. dat... dat dat toen begon voor mij hier eigenlijk de grote uh, moeilijkheden. Zo was het uh, volledig incontinent. Mm. Ik heb het uh, vandaag, waarom ik dat doe, weet ik niet, uit te rekenen hoeveel continent die broekjes is. Ja. Die <laughs> ik heeft. begrijp het. Mag ik u heel even onderbreken? Want we, we gaan een beetje uh, uh, van het onderwerp af. Ik wil u ontzettend bedanken dat u uh, uw geheim met ons wilde delen. En ik wens u een hele fijne nacht. Fijn, doe u wel. Ik ga even slapen. Ja, rusten dan. Tot ziens. Dag, dag, dag. dag, dag. dag. Geheimen, daar hebben we het over gehad de afgelopen, wat is het, ongeveer 75 uh, minuten. En geheimen, die hebben eigenlijk ook een tijdje meegespeeld... rondom het volgende onderwerp hier in Dit is de Nacht. Dan heb ik het over fietsen. De Tour de France heeft natuurlijk de afgelopen jaren in, in geheimenissen gehuld. Die geheimen die kwamen vorig jaar uh, pijnlijk naar boven. We hebben daar uh, de resultaten van gezien. Uh, uh, Mr. Armstrong, die bij Oprah Winfrey aan het huilen was... Maar goed, het is nogal een prestatie, hè? 3403 kilometer fietsen dwars door Frankrijk in drie weken tijd. Dat is de Tour de France, de koningin der wielerondes. En aan deze titanistijd, uh, die is dit weekend begonnen die met 198 fietsers op het prachtige uh, Corsica. En de eerste 514 kilometers, die zitten er inmiddels al op. In gaan komen. ...voor die groep, maar dan rijdt er een Nederlander weg. Het is de debutant Tom Dumoulin en hij rijdt voor... de half van de sterke Slovaak Peter Sagan. Maar er is ook een Australiër. links de man met de zwarte bril, Simon Gerrans. Hij zit dus links. onder in beeld Simon Gerrans en hij is een klein halfhieldje... ...eerder bij de finish dan Peter Sagan. Het is een flinke prestatie, die Tour de France. Maar stel je voor dat je bijna tien keer zo ver zou fietsen... Dat is de fietstocht van Aart Huig. Hij legde maar liefst meer dan 30.000 kilometers af. Van Alaska naar Chili. Als ik het uitspreek, word ik al bijna angstig en moe. Aard, ik ben zo blij dat je hier bent. Je bent op de fiets vannacht. Ja, ja, ja Ik op een stadfiets, weliswaar. Maar inderdaad, ik ben niet hier naartoe gefietst vanuit, uh, vanuit Amsterdam. Je doet alles op de fiets. Nou, niet alles. Uh, alleen ik, uh, het was of in de trein zitten en dan wachten, of gewoon lekker gaan fietsen. Dus ik ben gaan fietsen. En, en hoe lang doe je daar dan over van Amsterdam naar Hilversum? Dat heb ik in een uur en een kwartier gedaan. Het dus ging vrij rap. Um. Ik, ik zou daar denk ik een dag over doen. <laughs> ja, ja, ja, ik vind het, ja, tegenover je zit misschien wel de, ja. meest, de minst sportieve vrouw van Nederland. Uh, en tegenover mij zit, zit iemand die een ongelofelijke uh, prestatie heeft geleverd. Aart, je bent de komende twee uur bij ons te gast. Je gaat alles vertellen over je fietstochten. Um, maar ik wil graag ook dat u meepraat. Uh, Aart heeft misschien ook wel uh, wat tips voor u. Mocht u zelf ook nog een keer een fietstocht willen ondernemen, misschien is het advies om hem. In begin iets korter aan te beginnen dan, dan meer dan 30.000 kilometers. Misschien heeft u uw eigen fietsavonturen. Daar gaan we het namelijk over hebben de komende uren. Fietsvakanties, fietstochten. Bent u een trouwe fietser? Welke fietsroutes heeft u mooie herinneringen aan? Heeft u bijzondere ontmoetingen gehad onderweg? Fietst u graag in gezelschap of juist liever alleen? Want dat is ook volgens mij een ding. Je hebt echt eenzame fietsers, mensen die dat nodig hebben. Fietsen, daar wil ik dit uur over praten met u. 0800-1121... Of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl of twitteren. Hashtag dit is de nacht. We hebben het dus over fietsen. Uh, later dit uur live muziek ook van de twee finalisten... Uh, van de beste singer-songwriter van Nederland. Judy Blank en Jeroen Kant zijn hier. Ze gaan allebei spelen uh, om en om. En eerst eventjes um, een plaatje. Ik heb gekozen voor... De, uh, volg jij dat trouwens, uh, Toer de Frans op de radio? Nee. Nee, helemaal niet. Heb jij een herinnering dat je dat ooit hoorde? Een, uh, op de radio. Oh ja. ja. De verslaggevende van de Frans? France. Ja, dat wel. Want ik uh, ja, als kind, ik ben nu een jaar, ik ben nu uh, 33, en als kind luister ik heel veel naar sportprogramma's ja. op de radio. Um, en uh, ja, veel langs de lijn. Ja, nou dat, dan heb je de Tour de France zeker een keer gehoord. En uh, uh, dat gaat natuurlijk over dat fietsen, die verslaggeving... en die demarages die ze spannend weten te krijgen. Maar er is één ding heel bijzonder altijd aan, aan Tour de France Radio. Dat zijn die liedjes die je eigenlijk nooit hoort. Vaak Franse liedjes. En die zijn zo prachtig. Dus we hebben even zo'n Tour de France liedje erbij.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 is een belle histoire van Michel Fougain. Een prachtig liedje wat in ieder geval bij mij... die associatie met de Tour de France en Tour de France Radio... meteen weer uh, uh, terugbrengt. Aardhuig is vannacht uh, mijn gast. En Aard, zit vol met fietsverhalen, moet inmiddels wel, hè? Ja, ja het waren twee jaar fietsen, dus het zit er vol mee. Dat lijkt me wel. Maar um, het eerste wat in mij opkwam toen ik uh, uh, uh, uh, las... En, en zag over je reis van Alaska naar Chili... waarom wil je dat nou? Ja, oh, ja, ik wilde dat omdat ik er... Uh, ik had ervaring met eerdere reizen en ik, ik word daar heel gelukkig van. Uh, ik, op de fiets maak ik momenten mee dat ik, uh, dat ik ontzettend trots ben... of dat ik ja, gewoon heel gelukkig ben. En dan, dan rollen bij mij de tranen uit mijn ogen. En normaal heb ik dat niet, want ik ben niet zo'n huilerd. Maar uh, ja, op, op de fiets en met hele kleine dingen... je kan er eigenlijk geen reisgids mee vullen. Maar uh, een ontmoeting in Iran in een veld... iemand die me uitnodigt om thee te drinken... Een, een politiewagen die voorbij uh, uh, in, in de woestijn voorbij rijdt en me aanmoedigt. Even de sirene Gek. Ja, kleine dingen. En um, dan, dan voel ik gewoon mijn keel vastlopen en de, de tranen uit mijn ogen komen. En dan ben ik trots en blij en gelukkig. Maar zou je dan niet gewoon voor altijd gewoon op de fiets moeten blijven zitten? Ja, zeker. Ja, dat wil ik. Dat ook. doe je dus. Nou ja, ik, ik kijk natuurlijk man. wel vooruit, ja. En is terugkomen dan niet heel vreemd weer? Want jij hebt plaatjes in je hoofd, je hebt routes gemaakt en, en je bent op plekken geweest ja. waar niemand anders bij was. Die zijn echt helemaal, dat zijn jouw plaatjes, jouw herinneringen. En dan kom je in dat drukke volle Nederland ja, waar we met z'n ja. allen op brakke fietsjes ja. overal tussendoor scheuren. Ja, het is heel, ja dat, is, dat was, uh, ja, in principe is het natuurlijk heel fijn, na twee jaar weer mijn vrienden te zien en mijn familie. Ik denk dat zij dat ook wel heel leuk ja, vonden. Ja, dat was wederzijds. Er was ook weer een ander volk. Er waren allemaal kleine kindjes, baby's en alles liep rond. Maar nee, je hebt helemaal gelijk. Het was uh, Na de eerste week was het ook wel uh, heel koud thuiskomen. Um, ja, ja, een heleboel verschillende indrukken. Eigenlijk had ik het niet eens door. Het, het, het grootste eigenlijk wat ik opeens realiseerde is dat ik heel veel vrijheid had. Um, ik ik vloog op een gegeven moment, het was juli 2011... Toen, toen vloog ik naar het meest noordelijke dorpje in Alaska, naar Dead Horse. En daaruit ging ik fietsen. En ja, dan, dan groei je in je reis. En op een gegeven moment ben je de reis. En dan gaat het maar door. En, hè, dat duurt dan twee jaar. En een maand geleden ben ik dus teruggekomen. Ja. En dan realiseer ik me dat ik zo ontzettend vrij was van alles. Ik leefde op een heel klein budget. Ik, ik leefde van vijf euro per dag. Dat is genoeg om, ja, om te eten, s ochtends, middag, s avonds. Uh, voor de rest ging ik nooit naar een, naar een hostel of naar een hotel. Ik had ook geen geld om, uh, om, om mijn kleren te wassen. Dus dat gebeurde bij mensen thuis. Dat, gebeurde, dat deed ik zelf in een, in, een, uh, in een riviertje. Maar vijf euro per dag, ik was helemaal los van materie. En dat is een hele diepgaande vrijheid. Dat je dus uh, uh, niks materieels materi meer hebt. Uh, dat, dat gaat zo breed als de muziek die je uh, uh, luistert, omdat iedereen dat luistert om je heen... of, omdat je de, uh, of de, de kleding die je misschien denkt te moeten dragen... omdat je dat uh, ziet op tv of omdat je erover leest in glossy magazines. Mm -hmm. Ik had dat niet. Ik, ik, ik liep op een gegeven moment na een jaar door winkelcentra. In, uh, ik weet nog, in, uh, in, in Nicaragua was dat, in uh, Managua... door zo'n winkelcentrum. Heerlijk, Erco, dus daar gaat iedereen heen. En ik zie, het enige wat ik zie is uh, gezichten... En, uh, en een waas, een gloed aan kleuren. Ja. Maar de echte winkels en de dingen die er dan ja, vroeger, ja. dat zag ik niet. Dus die vrijheid, ik was, ik was helemaal vrij en, en, en zo. En dan kom ik hier en dan, is het, uh, dan, is het, dan val ik uh, weer terug in regels. Ja, goed, elke maatschappij heeft zijn regels. Hè? Het klinkt bijna spiritueel als je er zo over praat. Dat je, dat je zo loskomt van dingen die ja. ons op een dagelijkse. Is dagelijks... Is fietsen een spirituele bezigheid? Ja, ontzettend. Eh... Uh, Los van natuurlijk als sporter kom je in een flow terecht. Hè? Ja. Dus dat herkent dat, een hardloper ook en een fietser ook. Dat is lekker. Maar uh, de rust in je hoofd. Uh, uh, um, ontzettend realiseren wat, wat voor, dan voor mij belangrijk is in het leven. En wat, ik, uh, wat dan overblijft. En dat is dus het contact met de mensen. Um, en, en, en Niks lekkerder dan in iemands ogen kijken. Aan het eind van de dag fietsen. Het erf oplopen. Uh, op, op en, en vragen of je je ten mag opzetten. En dan die ogen van een man zien. En dan zie je gewoon liefde in die ogen. Dan zie je iets heel moois. En, nou, dan ben ik, uh, ben ik super blij. Bijzonder. Ik wil straks dan nog veel meer uh, over weten. We hebben ook een, uh, iemand aan de telefoon. Uh, de heer uh, Voert, zeg ik dat goed? Ja. Een hele goede nacht. U heeft ook een, een, een herinnering aan een fietstocht? Klopt, ja. En, en wat is die herinnering? Op Dessel. O, oh, dat, dat, dat, dat klinkt in ieder geval als een iets kortere fietstocht. Ja, klopt, ja. <laughs> <laughs> dat hij gewoon niet zo leuk is. Nee, dit is goed te overzien nog. En, en lang, ho, hoe lang geleden was dat? Ja, zegt jaar terug. Dat was met school. Met school? En dat is nog steeds een, een, een, een herinnering van je? Waar je aan, aan denkt... Ja, maar het was een speciale herinnering. En waarom? Uh, ja, goede vraag. Het uh, was met kamp, hè? Ging op kamp. Ja. En uh, thuis had het niet, uh, niet makkelijk. Maar wat problemen. En, uh, en dan uh, mag, je, mag je op kamp. Met ja? school. Op ver weg Ocht, van huis. Ja, ja, klopt, ja kost van school, omdat mijn ouders niet konden betalen. Het geld was gewoon niet. En uh, toen uh, mochten we gewoon van de school directeur. die zei kom mee. Oh, wat goed. Stap gewoon de bus in en uh, verder je mond houden, dus daar waren we altijd blij mee. Wat toen ja? we eraan kwamen van Den Helder naar Tessel moesten we gaan fietsen. Ja. <laughs> er waren geen autos, hij zei uh, ga met die banaan. Vond je Hier dat leuk? Tendus? Ja. Ja, klopt, ja. Een mooie herinnering. Even weg van, uh, van, uh, van uh, die uh, klein beetje ellende. Dus, dus jij herkent uh, wat Aardnet zegt... Dat, dat als je op de fiets bent, dat, dat een heleboel dingen wegvallen... en dat het heel veel meer over de essentie gaat. Dat je dingen kan achterlaten. Ja, ja, ja, ja. Dat klopt, dat ben ik met hem eens? Absoluut, absoluut. Fietsen is, uh, fiets, uh, is meer dan alleen maar... Uh, dan alleen maar sturen en trappen. Maar omdat uh, je natuurlijk uh, bij je hoofd, uh, hoofd moet blijven, begrijp je. Ja, dat moet ook in de auto. Maar je kunt op zo'n moment, kijk, heb je voel je vrijheid, je, frisse lucht. En uh, je hoeft niet, uh, ja, je kunt op, op je gemak. Je kunt aan heel veel dingen denken. Je kunt ook gaan flirten, weet je. Dat kan ook. Dat, uh, dat doen genoeg mensen. Flirten met meiden. En, uh, maar ik heb mijn... Uh, mijn, uh, ik doe het niet zo intuïtief. Ik kan ook muziek uh, opzetten. Ja. Maar je kan ook nadenken in jezelf. En dan ga je fietsen alleen. Ik fiets meestal alleen, maar ik kan ook met tweeën. Uh, alleen dan uh, ga je aan denken denken. En... Wat kan ik morgen doen? Ja, meestal fiets. Ik uh, heb ik wel fiets aan het werk. En dan uh, doe je om half uur. In de zomer is dat heerlijk. Ja, maar in de winter? Ik geen woorden voor. En winter is het iets minder, maar dan rij je met een collega mee. Oh, Oké, okay. dus dan rood, moedig je rood, elkaar rood, maar, aan. Ja, maar, maar de meeste fietspaden, die route die ik altijd aan mijn werk... Huh? Ja, ik heb, iets, uh, ik heb niet zo lang fietsen aan mijn werk, maar die tijd dat ik gefiets heb, was mooi. Maar toen had je uh, de, de, de fietspaden werden goed... Uh, Onderhouden. Werden goed, maar, ja, dat is natuurlijk bij, ook nog een En dan als je dan, als je dan een stukje in de groen hart, waar ik dan doorheen uh, moet fietsen... Het en zo. Ja? Oh, dat is een hele mooie omgeving. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. En, en, en, en, en, en dan zie je die opgang komen. Ja, ah, dat is geweldig. En dan, eh, op zo'n moment, dan ga je echt. Je wil stoppen en even kijken, maar ja, je weet dat je op tijd op je weg Ja, dus je moet blijven en, gaan. En dan, ja, en dan zie je die zon opkomen. En dan, en dan denk je, en dan, dan zie je na die fabriek. En dan zie je al die fabrieken En dan denk je van zo, wat is gewoonheid. En dan, dan is dat niet voor mensen met de auto gaan. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja, en dan is het middag zo op weg terug. Dan is het wat drukker. Want dan uh, heb je ook te maken met uh, scholieren. En, ja, ja, ja, die ook allemaal op de fiets zitten. Zich, en die zich gedragen niet zo best. Die dragen zich niet, uh, nee. niet altijd netjes. en Ja, dan probeer je niet te uh, proberen. Ja, omdat je natuurlijk sneller gaat. En uh, je gaat heel snel. Ja. Vooral die... Uh, vooral die uh, Huwrennis, daar verbak ik ze ja. mij af en toe. Ja, ja, ja, ja, ja die, vraag, ja, die zijn helemaal getraind. Ja. Ik zat een keer, ik zat een keer, ik dacht een half jaar terug. Nee, nee, die zou nog geleden nog drie maanden terug dat ik uh, in de auto ergens. Mm -hmm. ik moest bellen. Ik denk van ik geef aan de kant. En toen uh, zag ik uh, een groep, wielrenners. Uh, maar het was wel schemer. maar die had geen licht aan. Oh. Ik denk, ja, waarom hebben die geen licht aan? Maar de een had wel licht en de ander had er geen licht achter. Het was een groep van vijftien, maar die gingen zo snel. Ja, ja pijlsnel zijn ze. Um, ja. uh, meneer Voort, dank u wel voor, u, voor, u, uh, voor uw fietsverhaal. Tessel, gaat u ooit nog een keer terug naar Tessel om te fietsen? Ja, wat ik jou vind. Ik, vind, uh, ik ga een keer naar Tessel, maar dan ga ik maar niet op het tendon, want die keer was het op het tendon. <laughs> dus, en, en, en nog één keer wat we wel gaan uh, afvangen. Onze directeur we hadden een hele goede directeur, echt een directeur die ook uh, die, die, niet, die niet liet merken dat hij een directeur was, maar uh, die, zei van, uh, die zei van kom maar gaan op tentum. en dan zei ik tegen hem, jij gaat voor, hij zei nee, jij gaat uh, voor. Kijk, heel maar, goed. Nee, ik ga voor en dan mag jij gaan trappen en dan ga ik, en dan ga ik je <lacht> sturen. <lacht> dus. Een hele mooie herinnering. En dank u wel meneer Voort en een goede nacht. J jij ook. Dag, dag, dag. Uh, aangeschoven inmiddels hier aan de tafel uh, uh, in de Radio 1 studio van Dit is de Nacht. Uh, een, een talent, ik weet nog niet of ze überhaupt talent hebben om te fietsen. Maar welkom uh, Judy Blanke en Jeroen Kant. We hebben jullie vanavond uh, op televisie kunnen zien in de beste singer-songwriter van Nederland. Hebben jullie iets met fietsen? <laughs> um, ik, heb een, uh, ik, ik heb echt een ontzettend trauma aan fietsen. Een trauma? Ja, ja, ja. En vertel eens? Uh, ik woonde heel erg ver van mijn school vandaan. Oh. zo'n is 19 kilometer. En uh, ja, maar iedereen ging op de fiets. Dus ik moest ook. Ja. Heen en terug. Oh. <laughs> dus uh, weer op een gegeven moment... Nou, ja. dat is niet helemaal waar. Op een gegeven moment mocht ik gewoon met de bus. Maar ik ging ik een brommetje ge... rijden toen je 16 was? Absoluut. Ja. Een <laughs> hele lelijke scooter. Ja. Om er van het fiets af te zijn. Ja, precies. En, en jij, Jeroen, heb jij iets met fietsen? Ik heb een fiets... Je hebt een fiets, ja. maar dan houdt het ook op. Uh, ja, ik ben niet per se een fietser, nee. Ook niks met de romantiek van het fietsen? Uh, je, ja, ik, ik, ik hou wel van fietsen op zich, maar uh, ik heb er niet altijd tijd voor. In de zomer vind ik het wel leuk om te fietsen, maar ik ben niet uitgesproken fietser of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Kun je je voorstellen, Aard, dat, dat er mensen zijn die, die niks hebben met fietsen? Ja, maar it's not about the bike. Hè? Dus, uh, dat is een bekend boek van uh, Armstrong heet, geloof ik. Nou, dan heeft dat toch nog iets goed gedaan, hè? Maar het uh, is probably about the dope. Maar nee, ja, ik, ik, ik denk dat het allemaal te gek is voor jullie allemaal fietsen. Jij ja, gaat, ja, gaat ons volgens mij nog aan het einde van deze dag. Ik, ik ben bang dat ik vannacht nog uh, richting de ochtend stond... naar Utrecht toe ga fietsen. Uh, met zo'n zo, zo zo uh, publieke omroepleenfietsje. Heb je daar wel eens op gefietst? Dat is moeilijk, hoor. <laughs> zo, ik weet niet... Ja, al, al, al die presentatoren die verplaatsen zich hier in Hilversum... van, van omroepgebouw naar, naar, naar studio. En dat doen ze dan allemaal op leenfietjes. Dus moet je je voorstellen dat ik wel eens op een fiets zit... waar Andries Knevel ook op fietst. Of uh, nou, nou, verzin het allemaal maar. Of Jeroen Pauw. Er is al die zadel staan op, op standjes dat ik denk... Ik, ik weet niet wie hierop kan fietsen, maar mij lukt dat heel moeizaam. Goed, uh, uh, we gaan naar muziek luisteren. Uh, en, um, we beginnen zo met, met jou, Judy. Um, ik zag vanavond jullie uh, strijden en worstelen met muziek. Uh, een ode aan jullie eigen muzikale held. Um, hoe was het voor jou om dat, te, om dat te maken? Was die opdracht eenvoudig voor je? Um, het was eenvoudig omdat ik precies wist wie ik wilde bezingen. Ik vond het een hele opvallende keuze, maar leg hem nog eens uit. <laughs> uh, ja, J.V.U. Cannon. Het is de, de zanger en de liedjeschrijver van Rival Sons. En dat vind ik echt een ontzettend vette rockband. Ja, en we hebben het over echt stevige southern gitaarrock. Ja. Ja, nee, natuurlijk, daar mag je van houden. Maar je, je, dit is niet heel typisch, jouw sound. Nee, maar hij schrijft wel, echt, die man schrijft super mooie teksten. En uh, hij heeft ook wel een paar van die uh, een beetje relaxe nummers op het album staan. Ik weet niet, hij weet gewoon alles. Super mooi te verwoorden en uh, gewoon niet cliché te laten klinken. En uh, dat zou ik zelf ook wel zo willen. Soms dan denk ik, goh, nou, nou, wat een tekst. Is het dus... moeilijk om clichés te vermijden? Ja, ja eigenlijk juist als je ernaar op zoek gaat. Om het te vermijden. Mm. Dus soms komt er gewoon iets heel moois. En soms dan denk ik van... Jemmer. Maar goed, dat uh, heb je wel eens. <laughs> maar daarom is die mijn inspiratie, denk ik. En ik vind het gewoon een heel uh, vet persoon. Uh, nou ja, niet fysiek, maar. Uh, nee, niet was, nee, fysiek. Nee, voor de duidelijkheid. Hij is best wel mager. Ja, het is ook een knappe man, dat mogen we toch wel zeggen? Ja, absoluut. Dat vond ik wel tenminste. Of had het daar helemaal niks mee te maken? Dat daar niks mee te okay, maken Oké, nee, dan hebben we dat even duidelijk. <lacht> ik wilde het toch even weten. Uh, waarom zit je in deze competitie, Judy? Um, dit, dit is. Over clichés gesproken. <lacht> nee, dit is een beetje een stom antwoord. Maar uh, ja, ik zag dat je voor kon opgeven. En ik had helemaal niet gedacht dat ik zover. Dat zou kunnen komen. Mm -hmm. Ik dacht eigenlijk van, nou eens even kijken. Als, mocht ik doorkomen door die voorselecties, dan uh, zou het wel leuk zijn. Uh, heb ik een mooi promo filmpje en ben benieuwd wat zij ervan te zeggen hebben. Maar ja, dat ging allemaal wel lekker. Ja, dus, dat ja. gaat heel goed. En je gaat nu voor ons spelen. Um, wie heb je meegenomen? Want je bent niet alleen. Ja, ik heb uh, Rens Auburg meegenomen. En dat is echt een hele, hele fijne gitarist. Kijk, ja, dat is fijn. Om in ja. je zijde te hebben, want voor de duidelijkheid, jij gaat de piano spelen. Ja. Mag ik jou vragen uh, om dan plek uh, te nemen achter de, de piano? En dan gaan wij naar je luisteren. Little Boy is spelen, toch? Of? Ja. Ja, heel goed. Dan geef ik jou even de tijd om die kant op te nemen. Uh, Judy Blank, ze gaat voor ons spelen. Little Boy. En uh, Judy, heb je misschien eens dus vanavond gezien in De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Waar ze haar muzikale ode speelde voor haar muzikale held. Ondertussen blijf vooral bellen met uw fietsverhalen. 0800-1121. U kunt ze ook mailen. En dat kan naar nacht.eo.nl. Beden klaar voor Judy? Ja. Heel goed, ik ben heel benieuwd. Judy Blank. He is the kind of man that wants his shoes to shine. He hates the color of his wife's hair. But tails look fine. And she's like, thank you. Such a lovely man and music like anytime darling. I know I am so kiss me my mouth and make me feel like I'm alive. The earthquakes are coming, but with you I will survive. to be with her You'll never feel alone again She's a one you're Judy Blank. Dankjewel. Ik vond het heel prachtig. Ik moest even denken aan de uitzending van vanavond. Jij kreeg als, als feedback volgens mij dat je uh, niet genoeg je publiek aankeek. Ja. Nou, dat is helemaal niet waar. <laughs> nu niet. Nee, je doet het heel goed. Zelfs op de radio kijkt ze je uh, de, heel direct aan. Judy Blank, ze gaat uh, straks nog meer van ons spelen. Dankjewel. En dit uur horen we je, uh, je, je conculega. Dat vind ik zo moeilijk woord. Dus, uh, je eigenlijk aan de competitie. Ja, nou, nou. hand. Medemuzikant, hè? Boezemvriend. Boezemvriend? Boezemvriend. Ja, maar sommige boezemvrienden moet je heel dichtbij houden, hè? Zeker. Dat heb ik geleerd. Ervaren jullie elkaar als, als competitie of is het allemaal nog heel gemoedelijk? Nee, dit is... Uh... Het is vooral heel leuk. Ja, het is echt superleuk. Ja, en dit is ook heel politiek correct van jullie allebei? Nee, hoor. Nee? Nee, het is gewoon echt leuk. Maar iedereen e maakt zijn eigen soort liedjes. Dus het is wel een wedstrijdje, maar uiteindelijk ja, kun je de liedjes niet met elkaar vergelijken. Nee, nou, neem alleen jullie twee al. Jullie liggen uh, een eind uit elkaar. Precies, en iedereen die, die nu er nog in zit... is echt, echt in zijn of haar ding gewoon heel goed. Dus uh, ik zie het niet als concurrentie. Het is ook ander, pub ander publiek, denk ik, dat wij aanspreken. Dus ook in dat opzicht is het weer... Uh, het is gewoon anders soort liedjes. Ja, dus, ja. En, en, en jouw liedje gaan we, gaan we straks horen. Daar heb ik ook zin in, Jeroen. Mooi. Sorry, ik kom zo meteen bij jou terug. Maar ik wil eerst nog even naar mijn andere gasten vannacht. Uh, Aard Huig, hij zit hier naast me. fietste meer dan 30.000 kilometers van Alaska naar Chili. Dit is niet zomaar een vakantietripje. Dit duurt gewoon heel, heel lang. Aard, hoe, hoe bereid je je voor op zoiets? Um, eigenlijk gewoon door te gaan. Um, veel mensen die, uh, ik, heb, ik heb een aantal mensen gesproken. Uh, die, die dan uh, zeiden van ja, dat wilde ik ook. Dat heb ik ook gedaan, tenminste voorbereid. Maar die zijn dan uiteindelijk niet gegaan. Dus dan verliezen ze zichzelf in de voorbereiding. Dat kan? Dat kan zeker, ja. ja. Er zijn veel mensen die zien beren op de weg. Ik heb ze ook gezien hoor, in, uh, in Canada, <lacht> maar die, die, blijven dan, uh, <lacht> die blijven dan thuis zitten. En ik denk dat dat ook in het algemeen wel geldt. Dat veel mensen dromen over van alles en nog wat... maar nooit tot de realisatie komen. Uh, en voor, ja, in, in mijn geval was, het, uh, was er ook geen andere daad dan deze... Ik, ik zat op een gegeven moment in het kantoor als econoom... achter de computer alleen nog zeg maar naar Google Maps te kijken. Te kijken waar in de wereld de mooie paden lagen. Mm -hmm. Voor mij was er geen andere weg dan deze. Um, maar uiteindelijk is de belangrijkste tip gewoon gaan en het beleven. Maar ben je nooit bang geweest? Ik, bedoel, ik, ik snap die beren op de weg wel. Misschien ben ik een banger mens, hoor. Maar ik, ik denk dan goh, alleen en wat is je ziek wordt en wat is je dit... en, en... Ja, talen, vreemde culturen, misschien ook wel gevaarlijke ja. gebieden. Nou ja, ik, ik, ik noem maar een rijtje wat nu ja. al door mijn hoofd schiet. en ik denk, <laughs> ja. ik, ik hoor al een aantal redenen om, om maar niet op die fiets te hoeven stappen. Nee, nee dat, dat, uh, dat snap ik wel. Maar ik, heb, je, heb je nooit uh, ervaren dat als je dan een keertje uh, toch dat gaat doen? Hè? In mijn geval was het dan uh, ja, uh, Noord-Mexico binnen fietsen of... Uh, ja. Of in Colombia fietsen, of inderdaad, langs die beren... Of, of, of de slangen in, in de Amazone. Maar als je daar dan een keertje fietst en je bent daar... Hè, of je doet dan waar je, je eigenlijk bang voor bent... dan zie je dat het allemaal niet is. Heb je dat niet? Wat je, wat je dingen... ik, ik, ik heb dat wel, maar ik denk, uh, als, ik, als ik heel eerlijk ben... en nu, nu gaat het ineens uh, heel diep en over mij... maar dat ik um, een banger mens ben dan wat ik zou willen zijn. Ja. ja. Nou, Dat vind ik wel een hele mooie mooie openbaring eigenlijk, dat je dat ziet, maar of, ja. ja, ik niet, um, ik heb heel veel kracht gekregen uit het fietsen ook, dat vond ik heel fijn, dus uh, juist, ik, kom op, hey. ik zit de eerste week op die fiets en ik fiets daar over een, uh, een soort toendraai op de Noordpool, op Alaska, uh, ik, daar vroeg me ook af, waar ben je godsnaam mee bezig, waar gaat het in, in hemelsnaam heen, mm -hmm. maar daarna zit ik in die reis en zie ik gewoon de schoonheid en zie ik ook hoe groot de wereld is... en zie ik ook wat er allemaal kan in die wereld en wat ik allemaal kan in die wereld. En ik werd er alleen maar sterker door. En ook gesterkt in, uh, in mijn tocht. Mm -hmm. Tot op het moment dat ik zelfs dacht... nou, uh, als iemand het heeft over risico's, wil ik er juist heen. Ja, dat je bijna hunkert naar, naar ja. meer gevaar. Ja. Ja, nee, kijk, nou, ja, maar kom op, je gaat ook natuurlijk niet het hele gevaar opzoeken. Als je echt weet dat het echt gevaarlijk is, ga je het ook niet doen... Maar uh, um, soms maak je de gevaren zelf. Hè? Het is ook een beetje wat je, bijvoorbeeld wat je leest over de drugsbendes in Mexico. Ja. Of wat je hoort op het nieuws. Dat, uh, dat, is, het, dat is het dominerende beeld wat je, ja, je voorgescholderd krijgt. En de, de, als je in de details duikt, en, oh, en zeker als je daar uh, rondfietst... dan zie je dat de werkelijkheid heel erg anders is voor een fietser dan. Um, en ik denk dat dat voor veel uh, dingen geldt. Wat heb hebben jou met rust gelaten. Ze vroegen je niet om met pakjes cocaïne de grens over te fietsen. Uh, nee, absoluut okay. niet. Het was een totale ommezwaai van de eerste naar de derde wereld. Hè? Van Nieuw-Mexico naar, uh, naar Chihuahua. Ja. De eerste staat in Noord-Mexico. Dat is een soort van totale ommezwaai. Heel radicaal. Van, uh, van fancy... Ja, van een westers... Ja. Rijk land, maar. Nou, rot, sorry. Ja. Ja, ja. Maar uh, ik, heb, ik heb ook drie dagen toen met niemand gesproken. En ben uh, als een blinde kaart doorgefietst. Maar toen ik een beetje ja, aan de omgeving gewend raakte... om zag ik gewoon hoe, hoe lief die mensen waren. Want je zegt met niemand gesproken. Ineens denk nee. ik, hoeveel talen spreek je? Ik, ik spreek uh, vijf talen, maar eigenlijk drie. Maar goed, zoals elke Nederlander spreek je dan ook Duits en Frans. En dan spreek je eigenlijk niet, weet je wel. <laughs> nee, ik spreek... Uh, Spaans, goed, Engels en Nederlands. Nou ja, Spaans is natuurlijk ook wel heel handig. Uh, ja. Heb je op een groot stuk kunnen gebruiken. Ja. Uh, ook ja. in Portugees sprekende landen kom je dan nog wel een beetje Precies, uit. de voeten. in toch? Brazilië. Ja. ja. De enige landen. Ja. Ik kwam, met, ik kwam nog even een frans Guyana en. Ja, dus daar kwam ik niet goed uit de voeten. Maar daar ja, nee. was ik ook snel doorheen. Ja, dat is niet zo heel groot. Uh, ik, ik, vind, ik ben erg onder in de indruk. Uh, mijn gast vannacht, uh, Aardhuizen, u hoorde hem zojuist vertellen over zijn ongelofelijke fietstocht. Hij fietste meer dan 30.000 kilometers. Uh, heeft u een fietservaring? En, en wilt u daarover uh, uh, meepraten? Dat kan, hè? 0800-1121. Laat mij weten wat u zo uh, bijzonder vindt aan fietsen. Als ik uh, me niet vergis, hangt Maria aan de telefoon? Maria? Oh, nee, dat is niet waar. Uh, die wilde niet in de uitzending. Maar ik heb wel een berichtje van Maria. Fietsen is heerlijk. Het is het heerlijkste wat er is. Want dan valt alles in je hoofd op zijn plek. En je krijgt vleugels. Vooral het briesje in je oren, daar geniet ik zo van. Herken je dat, hard? Uh, uh, ja. Uh, de, de totaal teruggaan naar wie je bent en, uh, en een ordening van gedachten. Dat heb ik uh, zeker heel vaak. Het is een vrij uh, simpel leven, omdat... Daar genoot ik echt van. Je heel duidelijk hebt waar het leven heen gaat. Mm -hmm. ja, ik stond daarvoor nog wel eens op met de gedachte van... Ik ben dertig, waar ga ik heen? familie of misschien een carrière... Ja, welke richting dan Dus Ik wist niet wat mij gelukkig maakte. En op de fiets had ik dat heel, heel helder. Ik was twee jaar lang bezig om naar de Zuidpool te gaan. Helder. En ik had wel die dagelijkse routines. Ik was niet aan het backpacken. Hè. Dat hebben backpackers nog wel eens. Die volgen de Lonely Planet. En zitten dan in een bus, weer in een andere bus, gaan naar een tempel. En wat gaan we dan morgen doen? En zo ben je continu bezig eigenlijk je dag in te vullen. Voor mij was dat simpel, want ik had een vrij strakke routine. Ik moest gewoon kilometers wegzetten. Ja. Ik was gewoon aan het werk. Ja. Maar, omdat ik dus continu ja, in andere gebieden kwam, zag ik andere natuur, kwam ik mensen tegen... en was er altijd wel iets wat weer anders was op een dag. En dan, daar denk ik even dat, uh, dat Marja of Maria ah, ja. even... Ja, uh, refereerde. Dat, uh, dat je in een soort van routine zit. Uh, in een soort meditatieve herhaling. Uh, ik heb ook heel vaak gewoon even tot, tot, tot vier tel... in de cadans als het ware van trappen. 1, 2, ja. 3, 4, 1, 2, 3, 4... Um, maar ook momenten dat opeens iets heel erg helder wordt. en dan stop, dan stop ik. Dan stop ik met fietsen, dan pak ik een boekje uit mijn, uh, mijn stuurtas. en dan schrijf ik in dat boekje die gedachten op. En zo heb ik een heleboel gedachten die. Uh, die, die, ja, die als het ware mijn leven oren, of, of het proces, de verschillen in culturen. Dan wil ik zo meteen nog wat meer weten over dat boekje. Heb je er toevallig bij? Nee, helaas ja, niet, maar ik weet er wel wat dingen van. Dat is heel goed. Gaan we eerst even naar een plaat luisteren. Een, een typische fietsplaat. Uh, Boudewijn de Groot en Jimmy natuurlijk.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 Er genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op schoot. De zon schijnt er mis geen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind.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 Want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat man, dan, dan toch voor zijn kop van de zaak, man. Want daar wordt hij alleen maar De eenzame fietser Jimmy, je hoorde Boudewijn de Groot. U luistert naar Dit is de Nacht en ik heb het dit uur over fietsen. Ik ben op zoek naar fietsverhalen. Heeft u zelf een prachtige fietsvakantie een keer gehad... of een mooie fietstocht gemaakt waar u herinnering aan heeft? Misschien bijzondere ontmoetingen onderweg? Uh, misschien wel vreselijke tafereelen dat u dacht... ik ga nooit meer op de fiets zitten, dit is niet aan mij besteed. Dat kan natuurlijk ook. Uw verhalen zijn welkom, 0800-1121. Mailen kan ook, dat kan naar nacht.eo.nl. En mocht u willen twitteren, dat kan ook. We zijn bereikbaar via hashtag ditisdenacht. Aan de lijn, Irene Spekman uit Driebergen. Dag, Irene nacht Een hele goede nacht. Um, ik heb meerdere verhalen. Want uh, jullie moeten even bedenken. Ik ben in 1941 geboren. Mijn vader is zijn hele leven lang fietsend door de wereld gegaan. Oh ja? En hij had het plan opgevat uh, na de oorlog... om met zijn dochter op de fiets langs de jeugdenbergen te gaan... Wat ontzettend leuk is om Nederland te ontdekken. Ja. Maar wat was het geval? Want ik weet het nu heel precies. Er zijn twee korte verhaaltjes die me gelijk te binnen schoten. Huh? In Arnhem was de Jeugdderberg uitgevallen. En ik moest van Winterswijk dus naar Arnhem. Dat is 50, 60, 75 kilometer, denk ik, in die, in die trant. De Jeugdderberg was uitgevallen. Maar mijn vader was niet voor één gat gevangen... Hij ging in Winterswijk naar een aardappelhandelaar... Ja? waar hij van wist dat hij in de buurt bij Arnhem ergens naar een veiling moest om aardappels te halen. Ja? Hij is daarheen gegaan en op een maandagmorgen, denk ik... ik weet bij God niet meer wat voor een dag... maar het staat me nog zo voor de geest... wij moesten om zes uur daar en daar zijn in Winterswijk... met de fietsen. Bij de, in de laadbak van die vrachtwagen. Ja? En wij voor in de cabine naar Arnhem. En zo, zo ben ik in Arnhem gekomen. Oh. En toen weer verder op de fiets naar, door Nederland. En, en, en bent u altijd veel blijven fietsen ook na die tijd? Ja, want nu komt het tweede verhaal. Oh. Even, gewoon kort hoor, want ik heb er zat. <lacht> Mijn vader was een zeeuw. Mijn moeder in Drent, Ik ben in Overijssel geboren. En mijn broer in Gelderland. Oké. Okay. Dus gingen we naar mijn opa en oma. Die in Bergen op Zoom woonden. Maar we moesten ook naar Zeeland. Want daar, daar waren ook zijroets. roets. Ja. En ik ging mee. Tuurlijk. We waren in Vlissingen geweest. Bij familie. En we zouden van Vlissingen op de fiets. Terug naar Bergen op Zoom. De hele weg... Regen. Hmm. We hadden van die groene dienstkeepjes. Ja. En op een gegeven moment waren we in Groes. En toen zei ik tegen mijn vader: En nou ga ik niet verder, we kunnen hier op de trein naar Bergen of zo. <laughs> en, dat is, en dat is gebeurd. Heel goed, dus het is dus een, een, een beetje gestegeld. Nou, helemaal niet. Ik bedoel, hij ging met zijn dochter op pad. Want hij kon mee naar de jeugdenberg... Ah. Als begeleider van mij. Ah. En, ik, en ik ben dus op tiende jaar op de fiets gestapt... samen met mijn vader door leuk. Nederland. Wat leuk, zeg. Ja, dat, dat is ontzettend leuk. Heel leuk. En later mocht ik, ben ik nog een keer naar Duitsland geweest. En daarna mocht ik kiezen tussen Parijs en Londen. En toen heb ik gekozen voor Parijs. En dat is het laatste wat ik ga vertellen. Toen hebben we de fiets... 75 kilometer voor Parijs in de Jeugdenberg laten staan. Ja. En het is nu niet meer te voorstellen dat je dat deed... maar we zijn lichtend naar Parijs gegaan. Oh, ja, ja, ja. En met van alles en nog wat zijn we meegereden. En de laatste was met bouwvakkers. Ik zie het nog zo voor me. En toen waren we in Parijs en toen moesten we met die bouwvakkers... het café in en een glaasje wijn drinken. Kijk, en zo hoort het ook op zijn Frans... Ja, natuurlijk. <laughs> natuurlijk. En dan kom je later in Parijs op Place du Tertre. Daar zit ik met een jonge meid van de jaren 15, 16... met een blonde paardenstaart. Ja. En wie komt er aan mijn tafeltje met een viool spelen? Een Fransman... O, maar blonde. En toen was ik helemaal verkocht. Nou, dat kan ik me ook voorstellen. Dan zou ik ook helemaal stapelverliefd op worden. <lacht> <lacht> ik, uh, ik ga u onderbreken, want ik wil nog eventjes uh, naar een van mijn andere gasten vannacht. Ja, helemaal goed. Maar die knul die, je, die jullie daar hebben, die uh, heb ik op de radio en op de televisie gezien. Ja, dat en, klopt. En hij is fantastisch. Dat is hij ook. Nou, dat is... <lacht> <lacht> dat is maar hard. zo heb ik dus ook leren fietsen. Gewoon gaan. Ja, gaan met die banaan, zeggen we dan, hè? <laughs> dank u wel, mevrouw Spekman. Een hele goede nacht nog, hè? Dag. Dag, dag. Want het is tijd voor live muziek. Jeroen, je bent een beetje in een hoekje gekropen van de studio... maar ik ben je zeker niet vergeten, hoor. Je zingt in het Nederlands. Ja. En, en uh, dat vind ik heel leuk. Dat laat ik even zeggen. Okay, Heb ik dat dank. in ieder geval gezegd. En dan ga ik straks nog aan je vragen... Uh, waarom je precies voor het Nederlands gekozen hebt. Maar eerst wil ik wat van je horen. Wat ga je voor me spelen? Uh, Lisa. Lisa. Dit is Jeroen Kant.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 een prachtig liedje, Jeroen. En wat een Dankjewel. ontzettend mooi verhaal. Dankjewel. Ja, het is prachtig. Met muziek kun je beelden uh, schetsen. Maar uh, jij kan daar ook wat van uit. Je, je, je kan plaatjes maken hè, van, van de dingen die je hebt gezien. Ja. Die kun je gewoon nog doorgeven aan mensen. Ja. Uh, heb je ook nog een plaatje van jezelf ergens dat je uh, muziek luisterde? Een plaatje dat ik muziek luisterde? Ja. Dat is een foto, hè? Ja, een... Je, nou ja, meer zo, een, een beeld herinner je dat je een bepaalde uh, muziek luisterde... op een bepaalde plek waar je was. En dat dat... Heel mooi samenkwam, of? Waardoor dat die misschien wel Venezuela ineens gekoppeld wordt aan Guus Meeuws. Ik weet niet wat voor muziek je houdt. Ja, ik ben, ik ben geen ster in, uh, in de titels van liedjes en ook niet in, uh, in de namen van de zangers. Oh, dat wordt heel lastig. Dus dat, ja, wordt, een, ja. uh, dat wordt vrij lastig. <laughs> maar nee, ik geniet ontzettend van, uh, van muziek op, op de fiets en dat luister ik ook heel veel, s ochtends vaak. Uh, wat rustiger. Om ja? uh, een beetje wakker te worden. Maar soms opgang. En dan s'avonds, of tenminste, in de namiddag, dan gaat het wat harder. Dus wat meer, op de, op, ja, wat meer fitnessmuziek. En, maar heb je ook beat nodig om, ja, om tempo dan, te maken? Ja, ja, dan zit ik echt een beetje, een beetje tegen de techno aan. Kleine. Ja? <laughs> ja? Maar en sleep muziek je er ook doorheen? Als je denkt, oh, wat een kilometers heb ik nog te gaan. Ik kan me voorstellen dat je ja, ik, de ene dag je beter voelt dan de andere dag. Ja, mijn, ik, uh, ik ben dus geen expert op het gebied van muziek... maar ik kan er wel ontzettend van genieten. Uh, ik heb een uh, tactiek als het ware ontwikkeld in de loop der jaren... om muziek van anderen te vragen. Dus dan, ik, ik vraag oh, ja. veel aan vrienden en, ja. uh, en familie. Of, maar ook aan mensen die ik tegenkwam. Van, hebben jullie de tijd om even 10, 20 liedjes bij elkaar dus te, ja. te zoeken. En die dan aan mij te geven? Dus zo heb idee. ik een heleboel afspeellijsten. Uh, en van mijn ex-vriendin kreeg ik uh, drie afspeellijsten. En uh, die heb ik heel veel geluisterd. Wat een goed idee. Ja. Wat een goed idee, liedjes aan elkaar meegeven. Ja. Vind ik een heel mooi idee. Ik praat vannacht over fietsen. Dat doe ik met, uh, met Aardhaar aan mijn zijde. Wilt u over meepraten? Dat kan. Telefoon is 0800-1121. Uw fietsverhalen zijn namelijk ook welkom. Misschien heeft u niet 30.000 kilometers in de benen. Ik ook niet. Maar ook kleine fietstochten zijn welkom. Uw fietservaring. Ik wil er graag met u over praten. 0800-1121. Dat gaan we dan zo meteen doen na het nieuws van 4 uur.